Ja, dank u wel, Vader. Dat u een goede Vader bent. Dat u een God bent die die zo ongelooflijk veel van ons houdt. En ik geloof dat het geen toeval is, Heer, dat u ons hier vanmiddag heeft gebracht. Heer, ik bid dat u tot ons hart spreekt en dat ik niet in de weg zal staan. En dat ik eh uh, er u gebruik zonder en eh kom met uw geest open onze harten. Dan bidden we in de in de prachtige en machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, het is zo goed jullie allemaal te zien. En ik vind het zo leuk dat eh uh, ja, de oudste kinderen ook gewoon in de in de zaal zitten. En ehm um, Ja, neem een plekje. Ik wil eh uh, beginnen met uh, een vraag ook aan de kinderen. Wie ...van jullie heeft er wel eens een hele grote storm meegemaakt. Een echte storm, dat je bijna niet op je voeten kon blijven staan. Ja? Aletta? Wanneer was dat? Op het strand. En stond je toen helemaal zo, of niet? Oh, in het huisje, oh gelukkig. En ging het huisje een beetje heen en weer, of niet? Ja. Was best spannend, of niet? Aletta. Aletta. En wie nog meer? Wie heeft ook nog wel eens een hele grote storm meegemaakt? Niemand? Ja? Vertel. Op de scherring, want windkracht stormachtig. <laughs> dus dit bart stond aan de de hè? Huh? Oh, je dacht van oh, als hij wegwaait, dan krijgen we weer een nieuwe. Ja. Yeah. Ja, ik weet niet of je, je nog kunt herinneren, maar 2 jaar geleden stormde het zo hard in Amsterdam. De bomen vielen als als luciferstokjes om bij ons in de straat. En zelfs zo erg dat er een auto gewoon echt geplet werd onder zo'n grote grote boom. Ik was heel blij dat mijn auto eh uh, niet was. Maar weet je, wat eigenlijk mijn mijn idee is is dat je je kunt zo'n echte storm meemaken, maar je kunt ook net zo goed een zogenaamde storm in je leven maken en uh, meemaken, een figuurlijke storm. Hè, ik denk dat we dat als mensen allemaal eh uh, ja, dat we dat allemaal overeen dat we dat allemaal hetzelfde hebben dat we allemaal wel eens door een storm gaan in ons leven. En of dat nu financiële problemen zijn of relatieproblemen of gezondheid of problemen op ons werk. We gaan allemaal door grote stormen. En je zou eigenlijk deze zaal in 3 groepen kunnen verdelen. Een groep die ooit door een hele grote storm is heen gegaan, een groep die op dit moment door een grote storm in zijn leven heen gaat en een groep die nog geen storm heeft meegemaakt, maar die dat nog gaat meemaken. Het nou, laatste groep wil het waarschijnlijk niet horen. <lacht> maar zo is het wel. En de vraag is dus niet of we door stormen gaan in ons leven ook als christen, hè, ook als kind van God. De vraag is niet of we door stormen gaan, maar hoe. En of we het volhouden of niet. Want ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb stormen in mijn leven meegemaakt dat ik echt dacht van help, dit trek ik niet meer aan. Als het zo gaat, dan hoeft het voor mij niet meer. Omdat die storm zo heftig was. En vanmiddag wil ik een verhaal met jullie lezen uit Marcus 4 waarin Jezus Iets doet met die storm waar we, denk ik, hele mooie les uit kunnen leren. Laten we het lezen. Marcus 4, vers 35 tot 41. Dan lees ik het volgende. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen... Laten we het meer oversteken. En ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boot het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij vol met water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot, op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. En hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? En zij werden bevangen door grote schrik. En zij zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Jezus vroeg. Roep dus een disciple bij elkaar met een voor ons weinig spannende mededeling. Kom, we gaan naar de overkant van het meer. Maar voor Jezus' disciple was dat een wereldschokkende mededeling. Want wat was namelijk aan de andere kant van het meer? Dat was het gebied van de Gerasene. Met andere woorden, dat was een heidens gebied. Daar woonden geen joden, nee, daar woonden heidenen. En als jood, daar, daar kwam je niet want dan werd je ondrein en dat was ongeveer het ergste wat je kon gebeuren. Dus de discipelen dachten waarschijnlijk: "Wat is dit?" Maar goed, Jezus zei dus het zal al oké okay zijn. Dus ze gaan de boot in. En ze maak zich klaar voor een nachtelijk zeldtochtje. En Jezus is uitgeput. Hij heeft dagenlang heeft hij onderwijs gegeven. En niet zo maar een beetje onderwijs, nee echt onderwijs in de brandende zon van Israël dus in in de brandende hitte en dat dag na dag dus hij is waarschijnlijk uitgeput. Hè hij hij was een mens zoals wij. Hij hij dacht waarschijnlijk heerlijk eindelijk kan ik een beetje bij bij slapen. Dus zodra ze het meer op zijn valt Jezus in een diepe diepe slaap. Nou, dat is geen probleem voor de discipelen, want zij zijn immers vissen. Ervaren zeilers. Hè, zij denken waarschijnlijk: "Oké, okay, Jezus is de baas aan wal. Wij zijn de baas van wal. Hè, wij hebben de controle op het water, want want wij zijn ervaren zeilers." denken ze. Want net als ze lekker vaart maken, steekt er plotseling een verschrikkelijke storm op. En ze weten als ervaren zeilers dat ze in grote problemen zijn. Want wat gebeurde er en dat gebeurt nog tot de dag van vandaag aan het eind van de dag ontstaan die stormen regelmatig op het meer van Galilea. En weet je waarom? Omdat aan het eind van de dag de Middellandse Zee waar hè Israël aan ligt eh afkoelt. Dus de lucht boven de Middellandse Zee koelt ook af. En als die koele lucht dan door de bergen van Judea geblazen wordt, dan kan die koude lucht botsen met De hete lucht die boven het meer van Galilea blijft hangen. Want het meer van Galilea is omringd met bergen, dus een soort bassin. Dus die warme lucht die blijft daar boven hangen. Nou, je stelt je voor, die koude lucht in botsing met die warme lucht veroorzaakt een storm die in een nou, binnen een minuut een gigantische storm kan veroorzaken en die valt letterlijk op het meer en die laat zinken wat rook er op dat meer aanwezig is. Nou, waarschijnlijk hadden discipelen dat soort stormen wel wel vaak al meegemaakt en die wisten: "We zijn in grote problemen." Ze begeven het van angst. Terwijl hun meester daar als een baby in de armen van zijn moeder heerlijk ligt te slapen, een beetje in fo foetushouding. Voor die boyder staat, hij had, lag met zijn hoofd op een kussen. Je ziet hem al helemaal zo vredig liggen. Het is alsof Jezus in het oog van de storm is. Wie heeft er wels van gehoord? Het oog van de storm, het oog van de orkaan. Hoe kan dat? Het het oog van de orkaan. Wat wat gebeurt daar? En je zag het pas met die orkaan in in Sint Maarten. En er was gigantische wind, gigantische storm en op een gegeven moment ging dat oog ging recht over Sint Maarten heen. En opeens was het straalblauwe lucht, het was windstil en het leek alsof alles voorbij was. Waarom? Omdat dat oog precies over Sint Maarten heen ging. En dat is blijkbaar. Is dat het, het middelpunt van de storm. Waar het wind stil is. Waar de, de luchtdruk het laagst is. En daar is het vredig. Is het rustig. Terwijl daaromheen de wereld vergaat. Nou het lijkt dus alsof Jezus. In het oog van de storm zit. Waarom? Waarom kan Jezus daar zo heerlijk zijn? Rustig blijven slapen. Terwijl de discipel het begeven tinnen broek doen van angst. Nou, ik ik denk dat Jezus dat kan omdat hij weet dat hij in het centrum van Gods wil is. Boel zijn. In het centrum van Gods wil. Heb je dat wel eens ervaren dat je weet dat je in het centrum van Gods wil bent? Ja, dan dan ben je volkomen ontspannen want je weet dat God voor je zorgt en dat zijn tijd nog niet gekomen is. Hij weet dat hij niet zou overleven. En daarom kan hij slapen als een baby. Trouw, misschien vraag je hier wel af. Ja, maar hoe kan het dan? Want we lezen, we hebben net gelezen dat die golven over die boot heen gaan. Maakt die Jezus dan niet wakker? Ik weet niet of je wel eens, als je sleep een glasje water in je gezicht hebt gekregen. Als je iemand wakker wil maken, moet je hem gewoon een glaasje water in zijn gezicht gooien, toch? Ik heb het wel eens gehad, je bent, in een split second ben je wakker. Hoe zit dat dan met die golven die over de boot heen gingen? Maakte die Jezus dan niet wakker? Heb je dat wel eens afgevraagd? Nou, ik las in een commentaar dat ze uit archeologische opgravingen hebben ontdekt, dat de vissersboten van die tijd hadden um, aan de achterkant, op de achtersteven, hadden ze een dakje want de vissers gingen bijna altijd 's nachts vissen. Dat was blijkbaar de beste tijd om vis te vangen. En de de vissers gingen dan om 's de beurt even een dutje doen in de laage ze onder dat afdakje. Dus waarschijnlijk lag Jezus daar met zijn hoofd op een kussen. Nou, of het nu uit frustratie is of wanhoop, de discipelen die zijn zo doodsbang Dat ze Jezus wakker schudden. Hier kan het u niet schelen dat we vergaan. Kan het u niet schelen. Vrienden, is dat niet een vraag die miljoenen mensen zich regelmatig vragen hier op aarde. God kan het u niet schelen dat ik dreig te verdrinken. Dat ik dreig te vergaan in de problemen van mijn leven leven. Een vader van 3 kleine kinderen die van binnen opgegeten wordt door een kwaadaardige tumor. En die wanhopig bidt voor genezing, maar de kanker blijft groeien. Of een moeder in Ethiopië die door de verschrikkelijke droogte haar kinderen geen eten meer kan geven en die ziet hoe haar kinderen langzaam wegtrekken. Of dat meisje van 18 wat gedwongen achter de ramen in de rosse buurt zit en wanhopig vraagt, heer verlos me, maar er gebeurt nog niks. Of die moeder en die echtgenote, al vermiddelbare leeftijd, die in een gewelddadig huwelijk vastzit, die elke dag mishandeld wordt door haar man. En ze smeekt, heer verlos me, uit, uit dit huwelijk, maar er gebeurt niets meer. Heer, kan het u eigenlijk wel iets schelen dat ik dreig te verdrinken in de problemen van het leven? Slaapt u? Waar bent u? Laten we eerlijk zijn, wie heeft die vraag zich wel eens afgevraagd? Heer, waar bent u? Ik. Ik heb hem dat wel eens afgevraagd. Maar hier in dit verhaal staat Jezus dus meteen op. Ik zou eerst twee koppen koffie en een douche nodig hebben, maar Jezus kan waarschijnlijk zo die knop omzetten. Hij staat daar en hij weet meteen wat er aan de hand is. Want meteen lezen we er daar dat hij de wind en het woeste water bestraft. Hij bestraft de wind en het water. Heb je er wel eens afgevraagd hoe zo bestraffen? Jij had het ook gewoon kunnen zeggen, stil. En dan was het stil geworden. En dat dat deed hij regelmatig, dan sprak hij en dan dan ontstond er een wonder en dan werd er iemand genezen. Waarom moest Jezus hier de wind en de golven bestraffen? Denk eens na. Wanneer bestraft Jezus in de evangeliën? Wanneer zie je Jezus bestraf? Je mag teruggaan, maat. Iemand Ja, laat ik het zo zeggen. Dit woord epitimao in het Grieks. Ja, dat heb ik dan weer ontdekt in zo'n commentaar. Maar als dat woord in alle andere gevallen in de evangeliën gebruikt wordt, waar wordt het dan voor gebruikt als Jezus demonen bestraft? Als Jezus demonen bestraft en ze vervolgens uit iemand wegstuurt. Waarom is dat opmerkelijk? Waarom zou er hier sprake kunnen zijn van iets demonisch? Wat is aan de andere kant van dat meer? Nou, als je nu een Bijbel bij de hand zou hebben, dan zou je het weten. Hoofdstuk 5, vers 1. Dan lezen we, hij gaat naar die, die regio waar alleen maar heidenen zijn. Maar waarom gaat Jezus naar de overkant? Omdat daar een man is die bezeten is door demonen. Niet één, niet een paar, maar duizend demonen. En als Jezus vraagt: "Wie zijn jullie?" dan zeggen ze: "Wij zijn legioenen." Met andere woorden, wij zijn 1000 demonen. Zou het kunnen dat deze demonen op de ene of de andere manier weten dat Jezus naar de overkant gaat en dat hij die, die man gaat bevrijden van zijn plaaggeesten en dat ze daarom alles maar dan ook alles doen om Jezus te weghouden van het gaan? naar de overkant van het meer. Ik denk dat dat heel goed zou kunnen. En weet je, dit is ook zo goed voor ons om in gedachten te houden. Dat als jij door verschrikkelijke dingen heen gaat, en vaak hebben we de neiging om meteen met onze vingen naar God te wijzen van: "Heer, waarom laat u dat toe?" Maar om te beseffen dat er wel degelijk ook een tegenstander is die ons leven probeert kapot te maken die ons probeert bij God weg te trekken door tegenslag door ziekte waardoor nets goed hè door door drukte materiële zorgen of juist door overvloed de boos probeert ons bij God weg te trekken nou hoe dan ook Jezus stilt dus de storm zoals dit. Onmiddellijk wordt het rustig. Weet je, een paar jaar geleden werkte ik als als manager van een jeugdherberg en we hadden ehm uh, vrijwilligers, stafleden die ongeveer voor een jaar eh uh, kwamen helpen. En dat waren vaak hele boeiende types. Eén van die stafleden was Douwe, een Friese boomlange vent. Ik moest tegen hem opkijken. En Douwe had jarenlang ...op de oceanen gevaren, op zo'n grote mammoet tanker. Hij had de zeven oceanen bevaren. En we deden op een gegeven moment bijbelstudie over dit vers. En toen, toen vroeg ik Douwe, Douwe, heb je wel eens zo'n storm meegemaakt? En Douwe zei, oh ja. En toen vroeg ik, Douwe, was je bang? Oh ja. En toen vroeg ik, Douwe, ik was wel benieuwd van Douwe, toen die storm voorbij was. Hoe lang duurde het voordat die storm hoge golven weer rustig werden. Weet je wat zijn antwoord was? Wat denken jullie? Hè? Nou, ik dacht dus een paar uur, maar jij zegt jij zegt het antwoord al. Dat duurde 3 à 4 dagen. Vrienden, het feit dat die storm hier opeens, zoals dit tot stilstand komt, is niet zomaar toeval. En oh ja, nou dat doet de natuur nu eenmaal. Dat is een gigantisch wonder. Normaal zou het drie à vier dagen duren. En hier? Met een vingerknik. Een gigantisch wonder. Nou, het interessante is, hoe reageren de discipelen? Zware, er was een storm, dus ze waren bang. Nou, Jezus stilt de storm, de storm is weg. Je zou denken, probleem opgelost, tijd voor een feestje. Het polonaise in de boot. Maar wat lees je hier in vers 41? In plaats daarvan lees je dat, dat ze waren bevangen door grote schrik. Met andere woorden, eerst waren ze bang voor de storm, de storm is weg, ze zijn nog banger. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Weet je, ik ik denk dat dat mee te maken heeft dat de discipelen waren gelovige Joden. En als gelovige Joden erkenden uh, ze de nacht het Oude Testament waarschijnlijk bijna uit hun hoofd. In ieder geval hele grote stukken. Met name de Psalmen. En weet je, wij als je een beetje de Bijbel kent, dan heb je waarschijnlijk wel lievelingsverzen, toch? Vers die je uit je hoofd geleerd hebt die je misschien ehm um, op een papiertje hebt geschreven die je op je koelkast plakt. En ik denk dat de discipelen ook favoriete verzen hadden. Bijbelverzen. En waarschijnlijk hadden die verzen te maken met waar ze dagelijks mee bezig waren en dat was vissen. Hè, He, op het water zijn. De zee, storm, wind. En ik ik kan me bijna niet voorstellen dat ze dit vers niet kenden. Psalm 89 vers 9 tot 10. Waarschijnlijk kennen ze dat uit hun hoofd en waarschijnlijk hadden ze het ook op een koekast gepakt. Daar staat: Here, God van de hemelse legers. Wie is zo groot en machtig als u? U beheerst de woede van de zee. Als de golven hoog oprijzen, brengt u ze tot rust. Wie is de enige die de storm tot stilstand kan brengen? God zelf. Alleen God heeft de macht over de elementen, over water en over wind. En ik denk dus dat deze simpele vissers beseften dat die Jezus die net in feutishouding lag te slapen dat dat dezelfde is als Yahweh. Als de Gods van de hemelse legers die de macht heeft over hemel en aarde. Nou, als jij dat zou beseffen Dat God zelf in je boot is. Ik denk dat je daar er ook behoorlijk van slag zou zijn. Dat je, dat je verschrikt zou zijn. Misschien wel bang zeg. Zelfs. En daarom lezen we ook. Dat ze vol ontzag en verbazing tegen elkaar zeggen. Wie is hij toch? Wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzaam heeft. Wie is hij toch? Ik denk opnieuw dat de discipelen hier een vraag stellen die miljoenen mensen door heel de eeuwen heen en door heel de wereld heen vragen. Wie is deze Jezus? Is hij een mens? Is hij God? Is hij een soort half God? Wie is hij? Weet je, als ik met, met mensen spreek die een ander geloof aan hangen of die, die niet geloven dan werpen ze me vaak voor de voeten. Ja, jij zegt wel dat Jezus God is, maar dat zei hij helemaal nooit. Jezus zei nooit: "Ik ben God." En dan moet ik die persoon gelijk geven. Jezus ging niet door Israël roepend: "Hé, oh, ik ben God!" Ik ben God. Maar hij liet wel degelijk door zijn daden zien Dat hij God is. Bijvoorbeeld door deze storm tot stilstand te brengen. En bovendien zei hij wel degelijk dingen als, ik ben de weg naar God. Ik ben de weg, de waarde, het leven. Niemand komt tot God dan door mij. Ik en de Vader zijn één. En bovendien is, zijn de evangelieën vol van Jezus die zegt, ik ben God de weg. Ik ben het brood. Ik ben de goede herder. En de Joden die dat hoorden, die wisten meteen dat Jezus daarmee verwees naar God. Want hoe openbaarde God zich in het Oude Testament als ik ben? Ik ben die ik ben. Weet je, ik heb Eén keer eerder over dit gedeelte gepreekt en dat was toen ik jaren geleden nog bijbelschool deed. En één van de onderwerpen op die bijbelschool Tindel waren dat we moesten preken. Preaching lab heet dat in het Engels. En dan moesten de andere studenten en professoren moesten heel kritisch allemaal dingen opschrijven. En en dat gafs je dan later terug die kritiek. Dat was best spannend. En mijn allereerste preek dus tijdens die opleiding ging ging over dit gedeelte. En eigenlijk was mijn boodschap puur het feit dat Jezus pions in de boot zit zou genoeg moeten zijn. Zou ervoor moeten zorgen dat we niet bang zijn. Nou goed, ik had die ochtend dus gepreekt en ik ging naar huis. En ehm um, 2 weken later zouden Linda en ik gaan trouwen. Ehm um, En ik we Lena zou dan bij me intrekken als we getrouwd waren en ik woonde antikraak. Nou antikraak te betaal je bijna geen drol voor, maar er is één probleem. Ze kunnen je dus er zo uitzetten. Je hebt geen benen om op te staan. Dus ik kwam thuis, ik had die preek vol passie gepreekt en ik vond een brief op de mat. En ik open die brief en wat staat er? Over 3 weken moet je uit je huis zijn. Nou, wij hadden dus al een jaar lang gezocht naar iets anders en ik kon er niets vinden. Dus ik zag me al getrouwd en wel onder de brug wonen. En op dat moment leek het alsof ik in de grootste storm ooit belandde. En ik ik begon te trillen op mijn benen en ik ik ik had het even niet meer. En op dat moment, ik heb zelfs dan heb ik Gods stem zo duidelijk gehoord dat God tegen me zei: Oké, okay, je hebt dat heel stoer gepreekd. Jezus in de storm en dat is genoeg. Het gaat nu maar om het in de praktijk brengen. Nou, op dat moment ben ik op mijn knieën gegaan en ik heb gezegd: "Heer, ik geloof dat u hierbij bent. Op dit moment voelt het als een gigantische storm, maar ik kies ervoor om u te vertrouwen." En toen wacht ik even. En toen kwam er zo'n vrede over me heen. Dat heb ik nog nooit gehad. Goed, toen dacht ik ja, maar nu mocht ik het nog wel aan Linda vertellen. Dus toen heb ik ook nog ook nog snel gebeden. Heer, wilt u ook Linda dan die vrede geven. Nou, dus ik ik bel Linda op. Ik zeg Linda, we moeten praten. Kom even naar mij toe. Ik dacht ik ga het niet over de telefoon, want misschien valt ze bij echt flauw of zo. Dus Linda, kom naar me toe. Die had geen idee waar het over ging. Ik had haar wel verteld je hoeft je geen zorgen te maken. Die dacht waarschijnlijk hij gaat het huwelijk cancelen of wat dan ook. Ik zeg Linda gaat zitten. Ik stel we zijn ons huis kwijt. Over 2 weken gaan we trouwen en over 3 weken moeten we dit huis uit zijn. Nou, dat was van God, want Linda bleef ook volkomen rustig. We hebben samen gebeden en we hebben gezocht, ge, gevraagd hier wilt u een oplossing geven. Nou, diezelfde avond werd Linda gebeld door iemand die ze vanuit Crosshout vanuit de kerk kende. En die vroeg... Hé, hey, jullie zochten toch nog een huis? Hebben jullie al iets? Toen zei hij dan... Nee, we zijn net iets kwijt. <laughs> en toen vertelden ze dus... Dat zendelingen die in Zuid-Soudaan zaten... Huurders voor een appartement zochten. Nou, lang verhaal kort... We konden daar... Terecht. Jezus stilde onze storm. Weet je... Je denkt nu misschien... Ja, Martijn, je hebt altijd leuke verhalen en ik vind dit ook weer een mooi verhaal. En ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Alleen, ik, ik weet het even niet. Ik weet het even niet. Ach, hè. Eh. Ach. Ach. Sorry, ik een huilend kind raakt me altijd zo. En misschien hel je wel van binnen. Dat is een mooie brug. En weet je, as en ik maak er nu een grapje over, maar ik weet dat er sommige van ons echt op dit moment door een storm heen gaan en dat je het even niet meer weet. Dan wil ik je deze vier belangrijke lessen meegeven. Les 1. Nou dit verhaal. Zelfs Een uitroep naar God vanuit frustratie, vanuit wanhoop, vanuit ongeloof wordt door God gehoord en kan en wil hij gebruiken in jouw situatie. Je kijk naar de discipelen, het enige wat ze riepen is Jezus maak me worden. Kan het u niets schelen. Ik denk niet dat er heel veel geloof was in die uitroepen. Maar voor Jezus was dat genoeg. Weet je, doe je dus niet heiliger of geloviger voor naar God, maar stoort simpelweg je hart uit bij hem. Vertel waar je doorheen gaat. Wees eerlijk net zoals de discipelen bij Jezus. Dat is de de eerste les. De tweede les is Jezus is bij je in de storm, ook al lijkt het alsof hij slaapt of alsof hij heel ver weg is. Ik ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar soms ervaar ik niet dat Jezus pijn is. Soms ervaren we helemaal niets, maar juist dan kunnen de wortels van ons geloof dieper groeien in hem. Als ik terugkijk op mijn eigen leven, wanneer ben ik het meest gegroeid in geloof? Dat waren niet de tijden dat alles van een leiddakje ging, dat alles vanzelf ging. Nee, dan zag ik meestal achterover te leunen enjoying the ride. Mijn geloof is juist gegroeid op het momenten dat ik het zwaar had en dat er tegensstand was. Ik heb één jaar gehad in mijn leven toen was er zo'n heftige storm en toen had ik meer dan ooit Gods aanwezigheid nodig, maar ik ervoer helemaal niets. Ik bad en het leek net alsof mijn gebeden terugstuiterden vanaf het plafond. Maar als ik terug kijk was het juist dat jaar dat ik het meest groeide en met mijn wortels diep in hem. En dat die er ik misschien nog wel steeds. Op. Weet je als als bomen door grote droogte gaan, wat wat doen bomen dan? Die gaan met hun die wortels dieper de grond in op zoek naar water. En als er dan een storm komt, dan zijn het juist die bomen die blijven staan. Waarom? Omdat die wortels Diep gegaan zijn de grond in. Dus als je door een moeilijke tijd gaat en je ervaart even niets van God, raak niet in paniek, wanhoop niet. God wil juist die tijd gebruiken om je dichter naar hemzelf toe te trekken. Om je te laten groeien in hem. Nou, dat is de tweede les. De derde les is dat je wel degelijk erop mag vertrouwen dat Jezus de storm in je leven kan en wil stillen. Vergeet niet Jezus is de heer van hemel en aarde. En soms doet hij dat onmiddellijk, zoals toen met die woning die we kregen. En soms laat hij de storm in ons leven om ons heen boeden. Hij stilte de storm van binnen. Soms meteen de storm om ons heen stil. En soms Woedt de storm om ons heen, maar wordt het stil van binnen. Waarom? Ik weet het niet. En toch mogen we erop vertrouwen, dat zoals Romeinen 8 vers 28 zegt, God alles doet meewerken ter goede voor hen die hem lief hebben. Op zijn tijd. En hier is de laatste les, en misschien nog wel de belangrijkste. Namelijk... Dat Jezus precies weet waar we doorheen gaan. Als we door ons toon heen gaan. Vrienden, ik vind dat het mooiste van het christelijke geloof. Dat wij niet in een God geloven die ver en afstandelijk en onverschillig is. Maar dat wij in een God mogen geloven die mens werd zoals wij. God is Immanuel. God met ons. En Jezus ging door alles waar wij ook heen gaan. Dat zie je misschien nog wel door de grootste storm ooit. En dat is het kruis. Want daar aan het kruis ervoert Jezus de grootste pijn ooit, niet alleen lichamelijk maar ook maar ook geestelijk en emotioneel. Probeer dat te bedenken. Je je wordt verlaten door je beste vrienden. Je wordt door alles en iedereen in de steek gelaten zelfs door je hemelse vader voor wie je het allemaal deed. En vervolgens daar aan het kruis draag je alle pijn, al het kwaad en alle gebrokenheid van de wereld. Nou, bedenk de ongelooflijke hel waar je dan doorheen gaat. De, de uiterste duisternis. En Jezus werd er ook door verpletterd. En daarom riep Hij ook, mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten? En toen stierfde. Maar het goede nieuws is dat Jezus opstond uit de dood. Jezus is overwonnen. Hij is nu heer van hemel en aarde over elke storm die je maar kan bedenken. En daarom kunnen we op hem vertrouwen, juist als we het even niet meer zien zitten. En weet je? En daarom kan ik me ook geen beter moment verzinnen om avondmaal te vieren dan met het onderwerp als vandaag. En dat gaan we ook doen. En we noemen dit het avondmaal. Je denkt misschien avondmaal, het is toch middag. We noemen dat avondmaal omdat toen Jezus de laatste maaltijd, de laatste avondmaal met zijn Jezus met zijn discipelen vierde hij gevangen genomen werd. Om gekuizigd te worden. En toen, omdat Jezus dat al wist, tijdens dat laatste avondmaal, zei Jezus, doe dit. Blijf dit doen. Het vieren van dit avondmaal. Om te gedenken wat ik voor jullie ga doen. Mijn dood. En mijn opstanding. En die avond, nam Jezus het brood. Hij dankte zijn vader ervoor. Hij brak het. Gaf het aan zijn leerlingen. En zei. Dit is mijn lichaam. Verbroken voor jullie. Doe dit. Om mij te gedenken. En toen nam Jezus de beker. Opnieuw. Hij dankte zijn vader ervoor. Hij gaf het aan zijn discipelen. En zei. Dit is is mijn bloed vergoten voor jullie tot vergeving van al jullie zonden. Weet je als je straks een stukje van dat brood neemt en een kopje met dat druivensap dan erken je dan belijf je daarmee ja, ik geloof dat. Ik geloof dat Jezus ook voor mijn zonde verstorft is. Want door er helemaal niets meer tussen God en mij hoeft in te staan, omdat ik compleet vergeven ben. Weet je, het avondmaal is het feest van genade. We komen allemaal met lege handen. We hebben helemaal niets, maar daar ook niets waar we onszelf op kunnen beroemen. We zeggen: "Heer, wees mij zondaar genadig." En als je dat van harte gelooft, dan ben je van harte welkom bij dit avondmaal. Kom eens dat stukje brood en dat bekertje te ontvangen. Als je nog als je nog niet zo ver bent en je twijfelt, dan wil ik je vragen om nog even te wachten. En deze tijd te gebruiken om misschien na te denken over de preek of gewoon naar de muziek te luisteren of met God te praten. En we hebben nu de kinderen van de Kidsclub in ons midden. En ik snap dat jullie ook heel graag aan het, aan het avondmaal zouden willen en mee zouden willen doen. Maar misschien is het goed om nog even te wachten. Tot je er misschien echt helemaal klaar voor bent. Dat je echt zeker weet dat je Jezus wil gaan volgen in je leven. En de manier waarop we dat dan in de kerk doen is door beleidnis te doen of ons te laten dopen. Maar uiteindelijk laat ik dat aan jullie ouders over. Die weten denk ik het beste of jullie er al klaar voor zijn. Ik zal zo eerst bidden en daarna zullen Linda en ik jullie klaar staan met het brood en de beker. Maar misschien is er nog iets wat tussen jou en God instaat waarvan je weet ja dat dat moet ik nog even aan God belijden en daar vergeven vergevingnis voor vragen. Dan wil ik je vragen dat eerst te doen. En dan zie jij er dan klaar voor bent. Kom daar naar voren. En neem dan dat stukje brood in dat bekertje terug naar je plek. En neem het dan in je eentje of misschien met je buurman of buurvrouw. En vier echt dat feest van genade en vergeving. Zullen we samen billen? Dank u wel, Heer Jezus, dat u bij ons bent in de storm. Dat u door de ergste storm ooit heen gegaan bent, maar dat niet alleen. Dat u ook voor ons door de ergste stormen bent gegaan, dat u aan het kruis bent gegaan voor onze zonden. Dus dat er helemaal niets meer tussen tussen God en ons in hoeft te staan. Heer, we hebben we dank u en de prijzen u. En we bidden voor ons allemaal, Heer, wilt u ons opnieuw aanraken met uw liefde? Als we een stukje van dat brood nemen en als we dat cupje nemen. En als we nog niet zo ver zijn, Heer, wilt u ons dan aanraken door uw heilige geest? Laat ons zien hoeveel u van ons houdt en wat het u gekost heeft. De grootste storm ooit. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.